10 uur Herman vriend met het NOS journaal. Rond de eredivisiewedstrijd Herenveen Feyenoord geldt dit weekend om veiligheidsredenen een noodverordening. De burgemeester van Herenveen heeft aanwijzingen dat veel extra Feyenoord-supporters zonder kaartje naar Herenveen willen komen. Voor hen is geen plaats in het stadion. De noodverordening wordt vanmiddag om 12 uur van kracht en duurt tot zondagavond laat. In deze periode is de gemeente Herenveen verboden terrein voor alle Feyenoord-supporters.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 Het is bijna vier minuten over tien. Welkom terug bij het laatste uur van de nieuwshow. Over nou, een minuut of twintig is recent in het Hoogvorst de Gast bij de Stabeltje Boeke. Boeken. Sta sta sta sta sta sta boeken, en, en een hele dikke en een hele grote. En een hele grote, allemaal dikke. Uh, ik wou echt beginnen met uh, maandag uh, wordt de Libes Literatuurprijs ja. uitgereikt in het Amsterdam. Is toch altijd wel een literair moment, vind ik. Ja, vooral en... voor de centjes toch? Nee, helemaal niet? juist niet, Peter. Nee, dat is echt een mooie prijs. Dat oh. vind ik echt een mooie prijs. En die jury die slaagt erin... Altijd toch weer een keuze te maken die net weer anders is dan anderen. Kan soms ook krampachtig uitpakken. Deze jury, vaak hebben ze een soort uh, iets zich voorgenomen. Deze jury, ik heb het juryrapport even doorgelezen. Heeft zich voorgenomen uh, boeken eruit te halen uit die enorme bulk. Want het is, zijn wel 200 boeken of zo. Of 190 waaruit je moet kiezen. Die zich, uh, waarbij de schrijver zeg maar de relatie literatuur, uh, werkelijkheid, uh, ja, de grens. Of dat, dat is in ieder geval een thema in die boeken. Eh, dus niet zomaar een verhaal. De, en, en wat is dan grensverleggend? Nou, dat die boeken die... Uh, dus dat zeg maar uh, de manier waarop wij ons verhouden tegenover de werkelijkheid... dat je dat thematiseert in je literatuur. Nou zit dat überhaupt natuurlijk niet in een van de grote die nu op de nominatielijst staan. Dus dat spreekt weer tegen. Leuk hè, altijd literatuur. Dat is natuurlijk uh, Tonio van van der Heijden. Uh, ja. Dat boek. Uh, en uh, Jeroen Brouwers Bittere Bloemen. Tonio wordt dat... wel heel erg als favoriet bestempeld. Ja, hè? ja, is ook wel mijn favoriet moet ik zeggen. Maar goed, dat zijn natuurlijk de dan... twee grote. En dan zou je zien, gaat het naar de andere ja. vier? Dat is altijd zo. Het boek van Jan van Mersbergen, naar de overkant van de nacht, is hier besproken door Pieter. Heel uh, gunstig. En dan hebben we een een historische roman die zich in Spanje afspeelt van Mi Miquel Boulnes. Dat boek ken ik niet. Uh, en Jan van Looy, uh, dat speelt zich helemaal af in Amerika, ik Hollywood. En een tweede Vlaamse auteur, Ivo Victoria. Wordt wel spannend, wordt wel spannend. Nou zijn nog Brouwers, nog Van der Heijden zullen aanwezig zijn. Waarom niet? Jeroen Brouwers is te ziek. Die kan niet meer aan het publiek. Die uh, is dermate astmatisch. En, uh, en Van der Heijden, die, uh, ja, die kan er ook niet. Dus ik denk dat die dat niet op kan brengen zo aan het publiek. Nee. En nee. misschien vindt hij het ook, toch omdat dat boek natuurlijk zo'n zwaar boek is... vindt hij het niet goed om daar iets feestelijks nee. omheen te houden. Nou ja, en hij had natuurlijk ook al in het begin, toen het boek verscheen... Ja. besloten om eigenlijk maar één, eigenlijk, ik zelf geloof zelfs ja. eigenlijk geen... maar ja. uiteindelijk één interview te doen ja. en dat was het dan. Nee. Ja. Ja, het wordt, uh, het wordt spannend. Dan is het natuurlijk vandaag bevrijdingsdag... En uh, ik wilde eigenlijk in het kader daarvan uh, uh, ja, even aandacht uh, vragen voor een boek. Dat is eigenlijk een standaard werk over de georganiseerde hulp voor Joodse kinderen. Uh, dat door die film over Walter Suuskind is dat, daar gelukkig nu ook mm -hmm. veel aandacht voor. Maar het was niet alleen Suuskind en niet alleen de crash tegenover de plantage. Met, het was veel groter. En iemand die daar alles van af weet is Bert-Jan Vlim. En die is daarop gepromoveerd. Hij is dus daar zijn hele leven mee bezig. Daar ga ik straks meer over vertellen. Tellen, zijn proefzitters dus nu in boekvorm uitgekomen onder de klok. Dan heb ik twee nieuwe literaire titels bij me... Paul Oster, daar heb ik hem dus de hele tijd op zitten verheugen. En dan is het er. He, gelukkig. was het je al aan dat je daar Ja Ja, ja, ja, ja. Dat ik. Uh, uh, Oster, uh, die uh, is de winter van zijn leven ingegaan. En daar heeft hij echt een heel stemmig winterlogboek over geschreven. En hij is altijd de man van de autobiografische bespiegelingen. En dan blikt hij terug. Ja, en ik vind ongeveer alles leuk wat die man schrijft. Dus uh, ik ga straks vertellen waarom ik dat leuk vind. Dan Tim Parks. Tim Parks heeft in een, natuurlijk in een as. Geleerd stil te zitten. He, dat is zijn boek. Ik heb het hier besproken twee Leer ons stil te zitten. Want ik kwam hier van zijn chronische rugpijn af. He, Engels auteur die in Italië woont. En eh, dat boek is een groot succes geworden. En nu heeft hij eigenlijk over hetzelfde onderwerp een roman geschreven. Dan gaan we eens kijken of dat nou net zo interessant is. De Dinares. Okay. En dan heb ik als laatste even heel snel... dat is geen leesboek, maar een kijkboek. En daar ga ik straks iets over vertellen. Namelijk Iris van Herpen. Hele jonge, 27-jarige modeontwerpster... die een absoluut revolutionaire visie heeft op mode. En internationaal doorbreekt ook daarmee. En nu in Groningen. Te zien is, haar kleding is te zien daar tot eind september. In het Groningen Museum, is. ja. In het Groningen ja, Museum. Mooi zo. Dat en meer dus over een minuut of twintig. We besluiten de nieuwsshow vandaag met een gesprek met de dichter des vaderlands. Acteur en schrijver Ramzi Nasser. Hij krijgt volgende week de Edu Perron prijs uitgereikt... en spreekt vanavond een speciale tafelrede uit in verband met Bevrijdingsdag. Goed, maar laten we beginnen met niet-alledaagse reistips... Geen land zo onherbergzaam of er bestaat wel een reisgids van. Maar de dingen die je echt moet weten staan er vaak niet in. Die ontdek je proefondervindelijk, ten koste van een hoop irritatie. Dat moet maar eens afgelopen zijn, dacht televisiepresentator en reisjournalist Jelle Brandkostjes toen hij afgelopen maanden door India reisde. De universele reisgids voor moeilijke landen is het resultaat. Bonvol tips en vooral ook interessant om te lezen... als je helemaal niet van plan was om binnenkort zo'n moeilijk land te bezoeken. Maar bijvoorbeeld neer de strijken aan de Code d'Azur. Goedemorgen, Jelle. Goedemorgen. Ja. Tot het is zo, hè. je kan het ook gewoon lekker lezen en denken... nou, daar hoef ik gelukkig allemaal geen... Uh, rekening mee te houden met al die dingen Absoluut. die ik in die landen tegen Absoluut, kan komen. ik heb uh, hiervoor een boek geschreven over Rusland met uh, reisverhalen en... Uh... De leukste mails die ik dan kreeg van de lezers was... Uh, ik, ik, ik ben absoluut niet van plan naar Rusland te gaan. Ik ben een leunstoelreiziger. En uh, dit boek is ook uh, absoluut voor leunstoelreizigers. Maar alsof je uh, zeg maar aan de Côte d'Azur niet genaaid wordt door de taxichauffeur. Gebeurt namelijk overal precies hetzelfde. Ja, nee, daarom. Nou, ik denk een aantal, ik, misschien niet uh, bijvoorbeeld hoe eet je walvis... dat soort dingen, die kom je niet bij de Côte d'Azur <laughs> tegen. Maar, maar een aantal uh, zaken, die, die kom je zeker overal uh, op de wereld tegen. Dus... Uh, uh, het is niet per se alleen voor moeilijke landen. Maar toch, je maakte, die, uh, je maakte een reis voor je televisieserie over India. Die komt dit najaar op de televisie. Uh, van Bihar tot uh, Bangalore. En, en Hoorde dat, dat schrijven van het boek ook dat de plan... Of, of kwam dat gewoon opborrelen? Dat je dacht, ik moet hier eens iets mee. Ja, dat kwam echt opborrelen. Ik, uh, ik uh, heb voor het filmen heb ik een researchreis gemaakt in uh, India. en heb ik ook uh, de taal geleerd. Ik heb daar een maand in de, de bergen gezeten. En... Uh, toen zat ik op een dag te ontbijten en dacht ik, ja, ik zou zo graag zo'n boek willen hebben gehad als ik toen ik begon met reizen. Dat ik niet Want wat had je dan willen weten? Nou, ik had, ik had gewoon allemaal hele simpele dingen. En bijvoorbeeld hoe je een weg oversteekt of uh, hoe je op de stoep loopt. Wacht even. Het, dingen die, die zo bezig klinken als, als wat, ja. maar hoe steek je bijvoorbeeld een weg over in een moeilijk land... Je zorgt er altijd voor dat aan je rechterkant... dat er een groepje mensen met je meeloopt. Dat noem ik het buffertje. Want vaak, in moeilijke landen... Uh, auto's die de hoek omslaan, die remmen niet. Die rijden gewoon door. Dus als er een auto de hoek om komt slaan... dan rijdt die, die, rijdt die in op die mensen en niet op jou. Zo simpel is het. En het is me na al twee keer gebeurd... dat, dat er mensen over, over de motorkap vlogen. Terwijl ik, ik, ja, terwijl ik niet over de, het buffertje. lopen uh, nou, lopen een loop op, stoep, loop op de stoep. Ja, Klink, klinkt zo simpel als ja, wat. Vertel, maar ja. maar uh, neem putdeksels. Je, als je oplet in moeilijke landen... mensen die wonen in moeilijke landen... zullen nooit op een putdeksel staan. Waarom? Omdat het putdeksels los kan zitten. Of er is helemaal geen putdeksel. Savonds uh, bijvoorbeeld. Je moet ontzettend uh, oppassen. Ja. En, en Mensen lopen er altijd omheen. En dat doe ik nu ook. Maar ja, dat zijn allemaal dingen die ik proefondervindelijk heb, uh, heb maar ontdekt. is het ook niet heel leuk om dingen proefondervindelijk te ontdekken? Het is leuk, maar het kost je ontzettend veel uh, dagen in, in bed ziek. <laughs> en het kost je heel veel geld oh. en het kost je heel veel stress. En wat en... bedoel je daarmee? Zieke diarree? Ja, diarree. Dat is natuurlijk de, de, de nou, belangrijkste ziekte jij is gelijk... die je tegenkomt. Iedereen... Dat je diarree krijgt, dat, daar kan je gewoon van uitgaan. Dat dus, schrijf jij toch? Nou ja, er zijn manieren om, om het te voorkomen. Ja? Maar, maar ik, heb, ik heb een hoofdstukje ziektes. En ik geloof 99% van dat hoofdstukje gaat natuurlijk wel over, over diarree. Want dat is natuurlijk wel ja, de meest waarschijnlijke ziekte die je tegen zou komen. Maar goed, je hebt de voorafgaande aan de dioré is het hoofdstuk exotische hapjes. Ja. De walvis is al even gememoreerd. Dan gaat, om even dat mensen een beetje een idee krijgen... van hoe de boeken in elkaar steken. Eerst de walvis, dan de rendier, schaap, cobra... Mm. kippenpoten en dan opeens weer varkensoor, snuit en voet. Varkensoor en varkenssnuit zijn geliefde, geliefde borrelhapjes in Litouwen. Je ontvangt het vaak ongevraagd bij het bier... op een schoteltje met brood en mosterd. Als je aan de tafel zit met opgewonden Litouwers... die willen weten of je een hap durft te nemen, ga dan voor de snuit. Varkenssnuit is van de twee het beste te pruimen. De smaak is niet best, maar de textuur is zacht. Voorwaarde is wel dat de snuit aan repen gesneden is. Een Snuit in zijn geheel ziet er nogal onappartijdelijk uit. Laten varkensoren liggen. Oren bevatten veel kraakbeen en zijn niet weg te krijgen met de hap... Hapslik methode. Nou. Hapslik methode die is dan al eerder Dat zijn wel nuttige tips. <laughs> ja, ja, en dat, dat leef je dus niet in de normale reisgids. Nee, dan heb je alleen maar zeggen. plaatjes van mooie kathedralen. Ja. Dan denk ik, ja, ik kijk zelf wel naar die kathedraal. En bovendien... Ja. Kijk, ik heb ook allemaal hoofdstukken die voor de hand liggen. Ja. Die redacteur die vroeg ook... Waarom heb je niet een hoofdstuk met de trein en met de bus? Ja, ja, ik ga ervan uit dat mensen dat wel weten. Dit is een boek voor de gevorderde reiziger. Dus hoe je een kaartje koopt en in een trein stapt... Ja. Daar nou, heb ik niks nou, over te kan melden. Dat in een hoop landen. Nou ja, goed, maar dat, dat is dan het hoofd, dan ik je misschien, maar het hoofdstukje in de rij staan bijvoorbeeld, wat wel een hele geavanceerde wetenschap is. Maar eenmaal het treinkaartje kopen, ja, daar, daar komen mensen wel uit. Ja. Doe, doe ons dan toch even ook in de rij staan als dat geavanceerd is. In de rij staan. Is. Nou, het is heel belangrijk dat je eerst even, je geef jezelf vijf seconden om de goede rij te kiezen. Kijk wie er in de rij staan. Kijk waar de rij voor bedoeld is. Het kan ook een speciale rij zijn voor diplomaten. Maar kijk dan ook of er daadwerkelijk diplomaten in de rij staan. Als dat niet zo is, ga Schuif aan. aan. Maar ook uh, bij de mensen die in de rij staan. Kijk wat voor mensen het zijn. Weet je, Oudere mensen tellen over het algemeen als twee mensen. Ja. Uh, bij de, bij de uh, vliegvelden, een, een moslim met een baard telt voor zes ja. mensen. Dus, dus je, je, het is niet per se dat één persoon af voor één persoon geldt. En dan moet je nog kijken, wat voor rij is het? De ergste rij, en dat kom je vooral in moeilijke landen tegen... is de zogenaamde kluwerij. Dat noem ik de kluwerij, dat is, er is eigenlijk geen rij. Het is ja. gewoon één kluwe mensen en die staat ja. voor één loket... Ja, dat, dat zijn dus de ergste En jij moet uiteindelijk op het laatste stukje doen dat... De, de, nou ja, eigenlijk is het belangrijk bij een klura is... zorg dat er iemand voor je is met elleboog. Want zelf heb je geno niet genoeg elleboog. Dat is hoe dan ook. Als Nederlander heb je niet genoeg elleboog. Zorg dat je iemand voor je hebt met, met elleboog, dan, dan kom je er wel. Ook als diegene een beetje stinkt. Het maakt niet zoveel uit. Blijf er lekker dicht op. En dan, uh, dan kom je er. Dat heb je in Rusland geleerd. Want volgens mij kunnen ze nergens zo goed als daar. Uh, stinkt, bedoel je? Ja, ja, maar dat kan ook een vergissing zijn. Dat is mijn hoofdstukje comfortzone. Oh. De, de persoonlijke afstand tussen mensen is verschilt per land. En in Rusland of India helemaal is die persoonlijke afstand zeg maar nul. Dus, het is, dus als je in de rij staat moet je eigenlijk met je, met je kruis in, in het achterwerk van de, van de persoon voor je ah. staan. Anders sta je niet in de rij. Dus wat Nederlanders doen, die gaat vaak een half metertje verderop staan. Waardoor die mensen in moeilijke landen denken, die staat niet in de rij. En daardoor dringen ze voor. Ja. Maar het is niet onbeschoftheid, Ze hebben gewoon niet door dat je in de rij staat. Oh, maar dat is wel in, dat vond ik heel interessant, dat dat in landen zoveel verschilt. Ik geloof dat dit in Amerika is het gewoon ja. een meter of zo. Dat ja. is enorm. De, de, de comfortzone, dat je dus dat denkt van nou, dit is een goede afstand om, om tot iemand te, te hebben. Ja. Iemand die je niet kent. En in Nederland is het ook nog vrij groot. Maar ja. de, dat verschilt dus per land. Het verschilt per land. En dan moet je aan wennen. Ja. Uh, dus, er zijn natuurlijk veel meer uh, reisgidsen... Hè, voor, voor, voor landen, loni, Planet en zo. Maar het, wat, wat me opviel was dat jij bepaalde uh, ja, pijnlijke zaken niet uit de weg gaat. Bijvoorbeeld hinderlijke bedelkinderen. Ja. Ik denk dat iedereen dat herkent. Ja. Dat je denkt: van, ja, ik kom daar en je, je denkt: toch, ja, luister, eens, ik heb het altijd nog veel beter dan die bedelkinderen. Huh? Waarom zou ik die bedelkinderen niet iets ja. geven? Toch zeg jij niet, niet doen? Nou, het ergste. Wat de, de, de, wat de meeste mensen doen. is nog de lullige tussenweg. Dus kijk, als je een kind geld geeft. Nou, dat, dat is niet zo slim. Want kinderen zijn vaak, uh, maken vaak onderdeel uit van de een of andere maffia. Waarschijnlijk als het kind een oog mist. is het, het oog eruit uitgelepeld... Door, door, door mensen. die. Ja, je verdient dan meer geld aan een kind. Ja. met maar één oog. Dus ik zou het persoonlijk helemaal niet doen. Maar wat veel mensen doen. is wel heel aardig praten met dat kind... en, en intussen geen geld geven. En, en dat is het, het, het allerverschrikkelijkste stuk. Want je geeft zo'n kind hoop. Het beste wat je kan doen is gewoon lomp zijn... zeggen nee, een duw desnoods geven... en doorlopen. wat echt Geloof me, mijn hart breekt als ja. ik dat doe. Maar het is, het is de minst erge optie. Maar het is het is ontzettend moeilijke onderwerp. Sowieso aanrijke verschillen. ja want Iedereen voelt zich daar toch nog gemakkelijk bij. Of het misschien ja. moet het wel een enorme hork zijn... wil je daar helemaal ja. een enkel oog voor hebben. Ja, dat klopt. En wat, wat ik ook... Uh, schrijf, is dat je. Dat je, je, geeft, je zegt ook wat je dan wel zou kunnen doen. Nou ja, inderdaad, je, je zou. Er je, je komt, hoe dan ook, in een moeilijk land komt altijd een plek waar je wat langer blijft, wat je niet had verwacht. is altijd een, een bijzondere plek waar je wat langer blijft hangen. Ga daar gewoon rondvragen. Er is altijd een kleine non-governementele organisatie... of een klein weeshuisje, of wat dan ook. Ga daar rondkijken. Het zijn, het zijn kleine organisaties. En daar zou je je geld kunnen uitgeven. En dat zou je ook gewoon kunnen blijven doen. Dus, dus niet alleen als je op vakantie bent... maar bijvoorbeeld elk jaar zou je daar wat geld kunnen geven. En dat, dat, is, dat is, ik, het betekent niet dat je onverschillig moet zijn... maar je moet je geld wel aan de goede mensen uitgeven. Niet kinderbedelaars die onderdeel zijn van een maffia. Dat heb jij dus ook wel eens gedaan... Jazeker, ja. Zeker, ja. ja. In, uh, in bijna elk land waar ik ben uh, vind ik wel zo'n zo klein uh, projectje. En, en vinden ze dat dan vreemd? Dat er zomaar een vreemdeling aankomt wandelen... die zegt van, hé, hey, ik, ik, ik, ik wil toch iets doen. Ik wil niet de, de, de, nee, de, de blindmaking ze ze... van de weeskinderen wil ik. Pe, pe, pe, pe, nee, ik vertel nooit mijn motivaties. Ja, geld is geld. Het, het, het, het kan <lacht> ze natuurlijk geen worstwezen uh, schelen wie, wie, wie, wie, wie dat uh, geeft. Dus uh, nee, dat vinden ze alleen maar uh, fijn. Maar let er gewoon goed op aan, aan wat voor organisaties je geld geeft... Wat een van maar... de belangrijkste dingen bij dit soort uh, reizen is te zorgen dat je niet opgelicht en vooral niet beroofd wordt, want dat verpest je hele komende weken ook. Ja. Hè? ja, nee absoluut. Nou, een hele simpele tip is bijvoorbeeld uh, een plastic zakje. Een plastic zakje dat je hebt. Dus je koopt iets in een, in een moeilijk land en je krijgt er een plastic zakje bij met een opdruk van de stad of wat dan ook. Bewaar dat zakje. Want het zakje geeft je in ieder geval de schijn van de indruk... dat je misschien wat langer daar al woont. En dat je misschien de plaatselijke politiechef al kent. Je bent in ieder geval niet zo'n erg duidelijk doelwit... als je, als je met zo'n enorme rugzak... bent, ben sowieso tegen grote rugzakken... maar als je met je grote rugzak rondloopt... Ja, dan ben je een doelwit. Maar met een plastic zakje van een, van een plaatselijke bakkerij... dat scheelt al een hoop. Het zijn simpele dingen. Ja. En bijvoorbeeld uh, dat je precies weet waar je naartoe loopt. Dat is ook belangrijk. Ook als je niet weet waar je naartoe gaat. Dus je kan rond, rondlopen en een beetje zo rondkijken. Ja, voor je het weet heb je vijf mannen op je af. Maar je kan ook... Ergens naartoe, je hebt geen idee waar naartoe, maar als je, als je maar een punt op de horizon houdt en je loopt erheen alsof je precies weet waar je naartoe loopt, zal niemand je lastig vallen. Wat, wat maakt wat reisgids voor uh, moeilijke landen? Wat, wat is eigenlijk, want dat wordt niet echt gedefinieerd, hè? wat is wat een moeilijk land is? Wat nee. maakt een land moeilijk? Nou, ik, ik geef al een paar ja. voorbeelden in, in de inleiding, maar het, het is totaal bewerkelijk wat jij net ook al zei: een ja. dus heleboel zaken kom je ook tegen op de Côte d'Azur. maar grofweg. Uh, moeilijke landen zijn zo'n beetje de hele wereld, behalve Europa en, uh, en Amerika. En dan reken ik eigenlijk België ook wel tot de moeilijke landen. En dan, een de en dan is een van de moeilijkste dingen. Maar je door blijven open. Nou, dat zullen ze niet in afnemen denk ik. Nou, dus ik zei... weet niet of je ooit in Groot Bijgaarde bent geweest, maar... Nou, ik heb, ik heb toch geen blinde weeskinderen gezien? Nee, nee oké. Okay. Wat was er in Groot Bijgaarde? Toch even. Nou, er was geen perron bijvoorbeeld. Nee. Dus uh, ja, ik, ik stopte met treinen en er was geen perron. Je dus... stond gewoon bij de trein. Ja, guys. ik moest uit de, uit de trein springen en dacht ik, nou... Weet je, je wel zeker dat hij gewoon niet een... Uh, een, een reglementaire daar maakte, maar dat het niet bedoeld was. Maar nou, ja, ja, dat zou ook nog kunnen, maar dat vind ik toch ook nog past. past ook een beetje ja, bij moeilijke moeilijke goed, landen. Maar dat is natuurlijk wel het reizen in die moeilijke landen, want het vervoer is natuurlijk toch een probleem. Het reizen met de bus, het reizen met de trein, ja. je hebt echt geen idee waar je uitkomt. Nee, nee, nee misschien is dat ook de instelling van reizen in moeilijke landen, is daar moet je eigenlijk ook bij neerleggen. Je moet eigenlijk ervan uitgaan dat je niet weet wat er de rest van de dag gaat gebeuren en dan, dan valt dat mee. Dus je kan een kaartje kopen voor een, een trein en die trein die zal nooit rijden. Uh, en je bent s'nachts nog steeds op het, op het station. En mensen nemen je mee en je logeert daar. Nou dan heb je ook een leuke dag. Dus zolang je maar neerlegt bij, bij de, dat je niet weet wat er gaat gebeuren, wat ik wat heel belangrijk is, stel nooit de, de waarom vraag. Als je voortdurend gaat afvragen waarom dingen gebeuren zoals ze gebeuren, dan, dan draai je door. Dat is waar, maar waar je tegenaan loopt, en ja, daar moet je je dan toch overheen zetten. Er is natuurlijk toch ook een andere uh, ja, opvatting van hygiëne. Om het maar op zijn allervriendelijkste ja. manier. Er staat ook een hele uh, hoofdstuk bidwansen, ja. kakkelakken en dingen. Nee, beestjes. maar dat is je ook, ook op... in het openbaar vervoer. Ook in het openbaar vervoer. Dus je moet, je moet, je moet veel beter opletten op. op, op uh, ja, ik, ik schrijf ook dit als je een klein srammetje hebt bijvoorbeeld. dat moet je veel serieuzer nemen dan in, uh, in Nederland. Want het kan zo uitgroeien tot een uh, geamputeerde been. <laughs> tot een... <laughs> Uitgroeid, dat is een mooie paradox. Nou ja, uh, zeg maar, wat is het moeilijkste land? Figuurlijk. Um, nou, ik zou zeggen Noord-Korea. Ja? ja? Ja. Ja? zeker. Alleen al om een visum te krijgen, ik heb het wel eens uitgezocht, dan moet je dus helemaal naar Genève toe. Ja. Nou, vind ik wel, dat is echt wel de heilige graal van de, van de, van de, moeilijke, de moeilijke landen. landen. Maar zeker. ben je er wel eens ooit, het, je bent er geweest. Noord-Korea nog, nee, nog niet. Maar Noord-Korea, als je de correspondent spreekt, ja, dan is het moeilijk om erin te komen. Als je er ja. helemaal bent, word je gewoon van de tot het graf begeleid. Dus dat ja. is helemaal niet moeilijk. Nee, dat is, ja, daar heb je wel een punt eigenlijk. Nee, dan is het misschien, op die manier is het misschien niet het moeilijkste land. Ja. ja. Goed, dankjewel. Uh, Jelle Brand Kostjes ging dus over zijn boek... Universele reisgids voor moeilijke landen, uitgegeven door Prometheus. En uh, die reis door India, die kunt u in het najaar zien... van Bihar tot Bangalore. Uh, dankjewel voor je komst, Jelle. En als u meer over wilt weten, dan kunt u terecht op pagina 260... en via onze website nieuwshow.nl.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 Mooie stem, mooie sfeer. John Mayer, het nummer heet Shadow Days. Uh, Ik wou beginnen met het winterlogboek van Paul Ooster. Uh, dat begint namelijk uh, zo. Je denkt dat het jou nooit zal gebeuren. Dat het jou niet kan gebeuren. Dat jij de enige op de wereld bent die geen van deze dingen ooit zal gebeuren. En dan beginnen ze. Beginnen ze je, één voor één, allemaal te gebeuren. Net zoals ze ieder ander gebeuren. Een beetje te veel gebeuren, maar wel een mooie zin. Nee, maar dan beginnen ze je. Dat is ja. wel echt een volgens mij mislukte het, vertaling eh. uit het Engels, of niet? Dan, be dan beginnen ze je. Ja, dat is... Nou, oh, God, Het oh, okay. oh, oh, ga gaat een hele andere kant op, mijn betoog het een andere kant op. Maar wat gaat je dan... Nee, hoor, het is heel goed dat je dat zegt. Maar wat gaat je dan gebeuren? Uh, Paul Auster is 65. Uh, hè, toen ik even introduceerde Amerikaanse schrijver van Orakelnacht, de New York Trilogie, Sunset Park, He. En uh, uh, hij uh, vond het uh, tijd, zeg maar, om uh, dat is, uh, te overzien. Wat hem nu gebeurde. Hij is de zoon van uit Polen afkomstige Joodse vader en moeder. En het grappige is, dit boek sluit eigenlijk naadloos aan bij zijn eerste boek. Het spinsel van de eenzaamheid. En dat schreef hij in 1982, vlak na de dood van zijn vader. Uh, Zo'n onbereikbare, zwijgzame man. De ouders waren ook gescheiden, dus hij zag hem niet vaak. En daar uh, uh, was toen de urgentie om die herinneringen aan die vader vast te houden, omdat hij bang was dat ze, ja, dat ze dus in de loop van de tijd zouden oplossen. En toen was er een man aan het woord die zeg maar, worstelde met de ontgoocheling. dat die vader dus nooit had kunnen, dat hij zijn vader nooit had kunnen laten zien wie hij geworden is. Zoals hij hier zegt, dat hij toch niet in het gekke huis tegen ze komen, want die vader die had weinig verdusie. En uh, dit winterlogboek, denk ik, de aanleiding was de dood van zijn moeder. Maar nu is er een hele ander iemand aan het woord. Niet een man die worstelt, maar een man die terugkijkt. Die uh, 65 is geworden. En uh, begint eigenlijk met de geschiedenis van zijn lichaam. Hij spreekt ook zijn, zichzelf toe uh, met je. Alsof hij zijn eigen lijfelijke ik toespreekt. En dat lichaam dat is natuurlijk een inventarisatie van... Tekens, van merktekens, van littekens. En, uh, en dat begint uh, met een jaap op zijn wang, die hij bijvoorbeeld als driejarige opliep. En dan krijg je een prachtige scène waarin hij beschrijft hoe hij als jongetje uh, over in, de, in een groot warenhuis over de vloer gleed. en niet de spijker zag. En die heeft ongeveer zijn wang gekliefd. Kijk, dat soort. Autobiografische bespiegelingen moet je heel goed kunnen schrijven. Want het, is natuurlijk toch, het zijn toch allemaal privé-anecdotes. En alleen maar leuk om te lezen als ze goed geschreven zijn. Nou, dat kan Paul Oster. En hij is daar gewoon heel goed in. En uh, dat mondt dan uit in oude woorden. In de liefde die hij heeft gehad. Um, de huizen die hij in de loop van zijn leven heeft bewoond. Hij heeft in Frankrijk gewoond en New York. En dan is er weer... Iets, een klein element wat ik dan weer heel leuk vind. Hij uh, beschrijft ook de worsteling met zijn eerste vrouw. Die eerste vrouw, dat is de schrijfster Lydia Davis. En dat is een in Amerika echt een, een, een, een, een, een... het is een hele goede verhalen vertel, ze schrijft alleen maar korte verhalen. En dat is, boek is vorig jaar uh, in een bundel, je een verhalenbundel van haar verschenen, heb ik ook uh, besproken, je bezoek aan haar man. En soms zie je dus dingen die hij beschrijft en die zij beschrijft, dezelfde gebeurt ze dus. en dat is wel leuk, want ja. zij is vooral bezig met de buitenkant, onder andere iets met de graad in zijn keel waar die bijna aan dood ging. En dan krijg je toch die bijna hysterische Paul Orson. die van binnenuit beschrijft hoe die graad maar niet weggaat en dat ziekenhuizen afgaan en dokters en in een oud ziekenhuis belanden midden in de nacht. En hij denkt, oh, ik ga dood. En als je dat, dat verhaal van Lydia Davis leest, die dat dus alleen maar de, de sfeer van zo'n ziekenhuis... En de, dat is ontzettend leuk, dat vind ik dus. Ja, dat ja maar ik, dat is ook leuk. Ja, dat vind ik dus heel erg leuk. En, want hij is natuurlijk toch een drama, dat is, dat, zijn, dat is natuurlijk schrijvers eigen. De paniek, de kwaaltjes en... Maar dat is nou, ook mannen, hoor. Ja, ook mannen eigenlijk. Ja. Kijk, dat is mannen. Ja. Dat ja. heb ik niet gezegd. Maar ik dan komt wel. er dus een moment suprême met het boek. En dat is dus die dood van die moeder, inderdaad. Dat lichaam doet niks. Uh, hij regelt wel. En, uh, maar hij kan niet huilen. En dan na een week ineens... Uh, nadat hij uh, niet geslapen heeft, dan gaat dat lichaam huilen. Dat, of dat lichaam gaat een reactie geven. En dan krijgt hij een enorme paniek ook weer een heel breed uit te meten. En, uh, en dan, Dus eigenlijk is het, zegt hij eigenlijk, ja, wij zijn ons lichaam. Want dat lichaam spreekt. Hmm. En uh, nou, ik heb het begin voorgelezen, ook even het einde. Er is een deur dichtgegaan. Er is een andere deur opengegaan. Je bent, he, oh die, je, oh. je bent de winter van je leven ingegaan. Ja, dat vond ze heel leuk om te lezen. Winterlogboek. Paul Oster. Dan, Leer ons stil te zitten... Uh, gaat natuurlijk ook over het lichaam op een hele andere manier. In Leer ons stil te zitten beschreef de Engelse auteur Tim Park... zijn innerlijke strijd om zich als hyper-individueel... want dat is een ja, hyper-individueel schrijver... Uh, om zich onder, ondergeschikt te maken aan het groepsproces... in een medi meditatiecentrum, in een, in een ashram, in een boeddhistische tempel. En, uh, want daar heerst toch het denkbeeld dat het zelf... Niet bestaat. Het ego bestaat niet. Nou, dat heeft hij mooi, ge mooi gedaan in ons stil, uh, stil te zitten. Hij is ook van zijn rugpijn afgekomen, want dat was het doel. Uh, eigenlijk heeft hij nu hetzelfde thema uitgewerkt in zijn uh, zojuist verschenen roman De Dinares. Uh, de locatie is inderdaad zo'n tempel. Maar hij nam een zo'n jonge vrouw, popster geweest, uh, knappe, uh, weerbastige, drukke persoonlijkheid. En je vraagt je af, wat moet. Wat moet zo'n vrouw, maar het gebeurt natuurlijk. Wat moet zo'n vrouw in een asram waar je om vier uur door een gong wordt gewekt... en uh, om negen uur met een kopje thee, uh, rooibosthee. Uh, uh, de mannen en vrouwen zijn gescheiden van elkaar. Uh, je mag niet praten. Uh, je moet alles inleveren. Uh, mensen worden eigenlijk als kinderen behandeld. Je hebt uh, het totaal gescheiden mannen- en vrouwenafdeling. Dat mag je allemaal nog meer niet. Nou, je mag bijna niks. En uh, Parks heeft uh, de schildering van die tempel... dat is heel minimaal. Hij zet eigenlijk meteen de lezer... in het hoofd van deze jonge vrouw... En nou ja, dan is het natuurlijk, waarom zit ze hier? En dat blijkt natuurlijk iets uit het verleden... waardoor ze de identiteit is kwijtgeraakt. En daar moeten we dan achter zien te komen. En uh, het is een... Uh, ik vond het maar matig interessant, moet ik zeggen. Want die vrouw is niet zo interessant. Het is een popzanger, ze is mooi. Ze wordt aanbeden door... werd aanbeden door mannen. En uh, wat doet meestal zo'n vrouw die... Aanbeden wordt door mannen. Die zoekt dan een man op die er juist niet wil. En daar tippelt ze op. Dat doet ze dus ook. En dat gaat dus helemaal fout met haar. En uiteindelijk uh, met drugs en drank. doet ze een poging. Ja, echt. zich helemaal onder te dompelen en neemt iemand mee. En zoekt daarom de afzondering van het kloosterachtige bestaan. om daaruit te komen. Ik vond het een beetje een uh, boek dat ik dacht van. wat wil je eigenlijk, Tim Parks? Wil je nou aan de ene kant zeggen. Uh, kijk, die westerse obsessie met dat individu... want zij is natuurlijk een hyper-individu... Dat, uh, dat is eigenlijk een illusie. Dus staat hij inderdaad aan de kant een beetje van die oosterse filosofie... Dat, wij ons, dat, dat onszelf niet bestaat. Dat, wij alleen maar, dat zijn alleen maar verhalen van buitenaf, van onszelf. Die we de, hè? Dat is het ego. Uh, of wil die namadienares de gang van zaken in die ashram we kritiseren. Want op een gegeven moment zij gaat ze dan uh, een dagboek vinden van een man. Want je mag, oh ja, je moet ook pen en papier inleveren. Oh. En dan, uh, maar dat doet, ja, dus, dus mensen hebben snaai bij zich, en pen en papier en alles. Zij moet die, die kamer schoonmaken. Dat vindt ze natuurlijk allemaal, want dan gaat ze lezen. Dus. Of moeten mannen misschien niet in het hoofd van een vrouw willen duiken? Nou, dan nou kan soms dat zou goed uh, ja, oh, zijn. Er zijn er voorbeelden van. Toch? Nou, Madame Bovary. Nee, dat, dat, dat, kan, dat kan je niet zeggen. Nou, zijn is dat natuurlijk. Ik Annika heb heel Annika. veel, uh, onder andere oh, dat eerste, noem... uh, de eerste schrijver die ik laatst heb uh, Brooklyn. Ja, Comteubin. ja precies. Fantastisch boek. Ja. Nee, dat kan je niet zeggen. Maar deze vrouw is niet interessant en altijd gedoe. Nee, Ik vond het, eerlijk gezegd, een beetje tegenvallen. Oké, okay, goed. Tim Parks, de dienares. Dan, uh, wat ik net al zei, het is bevrijdingsdag. En uh, daarom heb ik een speciaal boek meegenomen, namelijk Onder de Klok... van historicus Bert Flim. En dat bevat een inventarisatie van die hele georganiseerde... hulp aan Joodse kinderen in Nederland. Er is namelijk een reden waarom hij zich daarmee bezig een heeft gehouden. Een proefschrift, zei hij Het is een proefschrift. En hij is daar nou, eigenlijk al zijn hele leven mee bezig. Want zijn vader was onderdeel van... Dat hele grote netwerk van Joodse kinderen. Uh, maar dan misschien ook ik even iets vertellen. Uh, wij weten natuurlijk allemaal nu met die film van Walter Suskind... dat was die Duitse Jood die in Nederland een, een systeem opzette... om kinderen uh, via de crash tegenover de Hollandse Schouwburg... waar al de ouders zaten... via die crash op de plantage middelen aan de kinderen te laten verdwijnen. Dat kan je natuurlijk niet alleen. Dat was een heel netwerk, onder andere... We hebben gezien een mooi interview met de directeur... van de Pedagogische Academie, Man Leeft nog, he, van de Hulst of de andere één figuur. Dus het was, en hij zorgde dus ervoor de kinderen... hij zorgde ervoor alleen dat die kinderen niet werden ingeschreven... want hij beheerde die schouwburg. Maar hij heeft natuurlijk gebruik gemaakt... van allerlei andere organisaties die er ook al waren. Er was bijvoorbeeld het Utrechtse Kindercomité van Piet Meerburg... en uh, er was het NV. En dat waren eigenlijk allemaal organisaties van jonge mensen. Studenten, voor wie het, uh, het, uh, zeg maar het helpen van volwassenen... dat was gewoon too much. Dat, dat waren allemaal jonge mensen van net in de twintig. Maar kinderen, daar konden ze wat mee. Want ze konden dan die kinderen wegbrengen. En in eerste instantie gingen ze allemaal naar Limburg en naar Friesland. En uh, uh, Bertjan jan Vlim heeft dus al jaren geleden... al die mensen die erbij betrokken waren, gesproken. Die natuurlijk, meestal zijn nu niet meer in leven. En het moeilijkste van dit hele, dit hele item... was natuurlijk die kinderen bij die ouders weghalen. Die ouders hadden bericht gekregen, jullie worden getransporteerd... Daar hadden ze contact mee opgenomen. En dan werd gevraagd, willen jullie hè, dat wij jullie kinderen uh, laten onderduiken? Dat is natuurlijk heel erg moeilijk. Die ja. ouders zeiden ja, prima. Ze mochten alleen niet weten waar die kinderen waren. Mochten geen naam, niks weten. En dan is het natuurlijk het moment waarop zo'n meisje of jongen voor je neus staat en je kind meeneemt. En daar zijn dus uh, zulke schrijven bijvoorbeeld ouders die zeggen... Joost, ze zouden misschien morgen komen, mogen we nog één nacht? Ja, en dan komen ze dus de volgende dag, is dat huis leeggehaald. Het is... Het zijn allemaal heden en hij heeft dus dat helemaal als historicus gewoon geïnventariseerd. En eh, onder de klok verwijst trouwens naar de stationsklok. Want ook de kinderen van Suskin die kwamen dan op een gegeven moment, die kinderen die kwamen op het station onder die klok. En die werden dan weer door een student meegenomen. En op een gegeven moment zat Limburg en Friesland gewoon vol. En toen zei ze dus ook naar Overijssel. En daar was zijn vader een heel belangrijk iemand, was een bakker. En die ging dus langs de. Huizen. En ik kende dit boek al heel lang. Want ik heb me laten inspireren daarvoor, voor mijn tweede roman Spiegels. Dus, uh, en nu is het dus uitgekomen, dit proefschrift, onder de klok. Dus daar staat echt alles in en uh, petje af voor deze jonge, moedige mensen. Die dus vaak het met hun leven moesten bekopen. Oké, okay, dan heb ik als laatste boek. Uh, dat is helemaal geen leesboek, maar het is een kijkboek. Namelijk over Iris van Herpen. Dat is een, een 27-jarige modeontwerpster... en die heeft echt een waanzinnige visie op mode. Die laat zich inspireren bijvoorbeeld door rook of door water. Dus een jurk die als een plens water over je heen valt. Wat moet je daar nou bij voorstellen, denk je dan? Maar dat, dat doet ze dus. Ze, ze, ze maakt jurken van zilverdraad... of met leergeregen... of metaalgazen. Dat bewerkt ze tot zachte stof. Duizend meter garen. Dat wordt tot lagen. En... Uh, Zij doet ook heel veel met lussen, bijvoorbeeld. Ja, ik kan het dus niet laten zien, maar de, de, het, is een, het boek is dus uitgekomen... met een begrijdend essay van modejournalist uh, Jean-Paul Cauvin. En uh, naar aanleiding van een tentoonstelling van haar collectie... is in het Groningen Museum tot eind september... zeg maar jurken die bewegen, jurken die draaien. En uh, uh, bijvoorbeeld water, uh, dan uh, allemaal, allemaal gekkig. Kijk, dit bijvoorbeeld... Ik zal het jullie laten zien. Ja. ja. Dus ja. Uh, als, zeg maar, uh, om die jurk heen. Uh, ma maakt ze een soort. Uh, ja, wat zijn het? Een soort. Uh, ja, bewegende draadjes. Ja, maar zo, zo stel je het wel meteen toon. maar zo kan je het toch niet ja, maar dragen? Ja, ze he? dragen het ook. Nou ja, al die. Bellen, ze lopen erin. nou kijk, is het allemaal draagbaar? Dat is weer een tweede. Oh, dat is maar een dan vragen ze vragen Kijk, daar gaat het in nee, de mode nee, ook niet kijk, altijd kijk, om. Maar daar gaat het ook niet altijd om. Ik zie, het kan wel. Oh, en uh, wat zo is leuk is. Vergeten. Eh, ze is de broek vergeten, ja precies. Wat zo leuk is, ze werkt ook samen met architectuurbureau Bentham Krawl. Want ze is bezig met 3D. Dat je de dus jurken in 3D kan binden. Ik heb haar gesproken, maar ik, ik begrijp er niks van eerlijk gezegd. Ik kan het ook niet uitleggen. Maar... Nou, ze werkt als een beeldhouwer. Ja, ze zijn absoluut sculpturen. Maar ja. je kunt dus jurken maken zonder dat er één naaimachine of garen of naald aan te pas komt. Want je kunt ze printen. In 3D, ja. In 3D printen. Dus straks gaan we jurken kopen. En dan zeg je, nou, ik vind die schouder iets te wijd. En dan kunnen ze gewoon even naar de computer lopen. En dan komt er een andere print en dan zit je schouder wel goed. Nou, interessant. Mooi, hè? Iris ja. van Herpen Ja, ze is internationaal bekend. Ze mogen trots op te zijn. Oh, Oké. Okay. Alle informatie van uh, de boeken die Ingrid besproken heeft... is te vinden op Teletext, pagina 260. En natuurlijk ook op de website www.nieuwshow.nl. Bruce Springsteen met een behoorlijke uh, hoeveelheid Ierse vrienden waarschijnlijk in Nederland alleen op zijn toernooi te zien bij Pinkpop. Dus dan moet je drie dagen gewoon gaan zitten of zitten wachten. Dichtbij zijn de locatie is Keulen. Daar kunt u nog terecht uh, over een maandje ongeveer. Het nummer heet Death to My Hometown. Onze dichteres Vaderlands Ramsi Nasser wordt geacht de Nederlandse tijdgeest in poëzie uit te drukken. Dat is een haast onmogelijke opgave, wanneer wij worden opgeschikt door rampen zoals bijvoorbeeld die schietpartij in Alfa aan de Rijn. Bij zoiets schieten woorden immers te kort, zoals het cliché wil. Ja, vandaag is het bevrijdingsdag en het is feest, maar dat feest was er niet geweest als er 67 jaar geleden geen verwoestende oorlog was beëindigd. En weer staat de dichter des vaderlands voor de opgave zich over een veelomvattend thema uit te spreken. Goedemorgen Ramzi Goedemorgen. Voelt dat zwaar? Uh, het voelt vooral vermoeiend. Ja, <laughs> het, ja. is gewoon, het is gewoon hard werken. Dus ik uh, ja, het is. Het is, het, nou, het is ook wel zwaar hoor, in uh. alle eerlijkheid. Uh, je, het zijn grote thema's. Het ja. en en ligt super gevoelig. Het ligt heel gevoelig. Dus iedereen heeft er een mening over. Dus als je het ene beweert, zegt iemand anders. oh, Dus dat vind jij van Nederland? Oh, nou ben je dan wel een echte Nederlander. Um, zeker als je een beetje tegen de stroom in uh, probeert te gaan. En, in poëzie kun je natuurlijk grote woorden gebruiken: liefde, vrijheid, dood. Maar je moet er juist heel erg voor uitkijken. Ik ben een beetje huiverig voor grote woorden. Daarom het gedicht dat ik vandaag heb geschreven, gaat juist over die, die toast. Dus een soort toast die vanmiddag wordt uitgesproken nou ja, het vanavond. Is, ja, want in Amsterdam heb je allerlei vrijheidsmaaltijden. Hè? Ja, dat is een nieuw initiatief. Het Amsterdamse 4 en 5 mei comité, dus niet te verwarren met het Nationale 4 en 5 mei comité, heeft een. Uh, gisteren had je theater na de Dam. Dat is een initiatief waarbij dus na de dode herdenking om negen uur... in heel Amsterdam allerlei voorstellingen worden gespeeld... in het uh, teken van uh, de, de oorlog en de, de jodenvervolging. En vandaag uh, worden er dus overal in Amsterdam op... Uh, op Ofwel bij mensen thuis die zich daarvoor kunnen opgeven. Ofwel op 75 podia en restaurants die serveren vrijheidsmaaltijden. En daarbij komen speeches, daar komt muziek bij, poëzie. Iedereen kan zelf uitzoeken waar en daar hij naartoe kan je wil. gewoon naartoe? Ja. Je kunt gewoon intekenen. Sommige dingen zijn op uitnodiging. Bijvoorbeeld in de burgemeesterswoning wordt is een maaltijd en uh, wordt gediscussieerd over vrijheid. En bepaalde sprekers worden uitgenodigd. Maar er is ook bijvoorbeeld uh, Joop Braakhek uh, serveert in de Mozes en Aaron kerk een uh, vrijheidsmaaltijd voor daklozen. Nou, nu hoop ik niet dat luisteraars thuis denken, daar moet ik naartoe. Ik hoop dat u... Nou, luisteraars thuis, het woord zegt het al. Maar dat is fantastisch nou, dat, dat wordt georganiseerd he? he? Heel vaak, ja. Ja. Nee, maar ook bij het Homo Monument. Ja, is er is overal een heel belangrijke locatie Castrum Peregrini, ja. dat is een voormalig onderduikadres. Daar wordt vanavond een, ja, daar wordt een, uh, een, uh, een vrijheidsmaaltijd aangericht. En je kunt je daar dus, nu, het is nu bijna uitverkocht... maar je kunt nog altijd kijken op uh, www.4- en 5 geloof ik. Um, ik vind het fantastisch dat Wat het wordt je georganiseerd. Wat ga Een tafelreden uitspreken? Ik ga een tafelreden ja. uitspreken en het wordt zelfs live op uh, Radio 1... Om kwart over zeven vanavond uitgezonden. Dus al die maaltijden in heel Amsterdam. daar is op dat moment wordt, is die toast te horen. Dat is deels proza. Dat dus thema waar we het net over hadden. Dat grote woord vrijheid. Wat moeten wij daarmee? Of wat kunnen wij daarmee? Um, en dat mond uit in een gedicht. dat tafelgenoten heet. Dat gedicht staat overigens. as we speak in het NSC Handelsblad. Dus het is nu. Uh, ik heb het zelf nog niet gezien. Maar um, vanavond dus om kwart over zeven wordt dat uitgesproken. En dat is. Ik vind het zo'n mooi initiatief, omdat het een poging is van... het zijn allemaal jonge mensen die dit doen. Uh, je hebt bij 4 en 5 mei heb je de associatie Ouderen. Uh, of, uh, met alle respect, maar ik bedoel... Dit is een generatie, dat vind ik zo bijzonder, die die oorlog niet heeft meegemaakt. En wie er ouders heel in veel gevallen da daar zelfs niet door getekend zijn. En, en voor wie vrijheid misschien een ander begrip is. Nou, precies. En daar gaat ook die toast uh, over. En dat is denk ik ook de reden van dit initiatief. Wat is vrijheid voor mensen die zijn geboren in vrijheid? Ik, ik, ik noem het ergens in de toast. Bij mij is het aangeboren. Zoals een knie. en Zoals als je tegen een uh, onder je knie tikt, dan wipt je been omhoog. Je weet niet beter. Nee. En dat is zo belangrijk om te om te, voor een nieuwe generatie en ook voor onszelf te ontsluiten... wat dat is en hoe broos vrijheid is. We hadden, we hadden het er net met die boekbesprekingen over het lichaam. Wel, als je lichaam geschonden wordt of als je ziek bent... of als, je, als, je, als er over jouw lichaam beslist wordt door een ander... dan ervaar je pas letterlijk aan den lijve wat dat is. En... Ik denk dat het heel belangrijk is... we hadden het net ook over Suuskind uh, uh, en over de film die daarover is gemaakt. Het is zo belangrijk om voor een jonge generatie te ontsluiten wat dat is. En er wordt de laatste jaren heel erg zijn, heel veel pogingen... om herdenkingsdag en bevrijdingsdag voor een jong publiek... aannemelijk invoelbaar te maken. En dan worden er, en ik bedoel het echt met heel veel respect... Uh, wordt er Kosovo of Angola bijgehaald. Van, hoe kunnen we nu duidelijk maken dat dat erg was? Maar... Wat met dit initiatief gedaan wordt, is uh, monumentaliteit, hè, de dam, uh, die monumentaliteit vervangen door intimiteit. En te zeggen, nodig mensen bij je thuis uit, ook in voormalige Joodse woningen, mensen waar vroeger Joodse gezinnen woonden die uh, zijn weggevoerd in, die, uh, in de oorlog. Die worden nu opengesteld door de mensen die daar nu wonen, daar worden, die maaltijden worden daar uh, gemaakt en er wordt over gesproken, er wordt... Gediscussieerd, wat is dat? En als je geen zin hebt in discussies, ga je naar een ander soort maaltijd die wel op jou uh, is toegesneden, maar waardoor je dus invoelbaar kunt maken wat dat was en dat het ook niet. Voorbij is. En dat je ook eens met andere mensen aan tafel zit die je normaal nooit ziet. Ja, precies. Waar ik vanavond naartoe ga, in de Tolhuistuin, dus waar ik ook die toast zal uitbrengen. Dat staat in het tikken van vriendschap, vrienden, samen. Oké, je refereerde er al even aan. Gisteravond was er een Naderdam dam theaterprogramma. Dat volgt op de doden, denk ik. Want vaak ben je daar twee minuten stil ergens. Ja, en dan wat. Nou goed, daar hebben ze daar ook al sinds een aantal jaren iets op bedacht. En daar heb je het hemelse leven opgevoerd. Hè? Dat ging over de vriendschap tussen de Joodse componist Maler en de concertgebouwdirigent Willem Mengelberg. De vierde van Maler wordt daar gespeeld in een kleine bezetting ja. en jij hebt daar een tekst bij gemaakt. En kun je dat nog heel even kort vertellen? Wat dat... Um, ja, dat, gaat, dat is een heel lang gedicht ja. en dat wordt dus samen uitgevoerd met het Amsterdam ensemble dat dus die kamermuziekbewerking van de vierde heeft gemaakt. Um, dat gaat over de moeilijke relatie tussen die, de, de Joodse componist Maler en Willem Mengelberg. Eigenlijk zou ik niet eens willen melden dat het een Joodse componist is. Dat doet niet ter zake. Hij heeft prachtige muziek geschreven. Maar in die tijd, waarin die, bijvoorbeeld waarin de vierde van Maler uh, voor het eerst werd uitgevoerd. De begin twintigste eeuw. eeuw, 1904. Stonden de kranten vol in Duitsland van: dit is wortelloze muziek. Je kunt zien dat hier zijn, vol, zijn eigen aard in naar voren komt. Uh, er zijn geen heroïsche thema's. Waar is de zuiverheid van de helden? Nou, dat was tekenend. I, I, als je met terugwerkende kracht is, dat heel schrijnend om te lezen, want het zat in mensen om mensen in een hokje te stoppen. Nou. De uitgerekend Willem Mengelberg... in Nederland is die malentraditie ontstaan. Toch. Willem Mengelberg, dat was een grote vriend van hem, die begreep zijn muziek, die complex is. Die vol zit met muziek, maar ook met uh, lullige dorps van dorpsfanfares... met Oosterse mystici, et cetera. Hij begreep dat. Hij heeft die hele male traditie opgebouwd. Ze waren dikke, dikke vrienden. Malen beschouwde Amsterdam als een tweede vaderland, letterlijk. Maar goed, Malen is in en, 1911 al overleden. Precies. En toen zei Mengelberg: Ik ga ervoor zorgen dat die symfonieën op eigen benen kunnen staan. Hij bleef dat uitvoeren. Je had de grote Malenfeest, et cetera. En toen kwam de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog. En toen bleek dat Joodse muzici zijn in de Tweede Wereldoorlog. Er zijn 16 Joodse muzici. Die staan centraal ook ja. in dat gedicht dat ik geschreven heb. Het hemelse leven, 16 muzici zijn uit het orkest verwijderd in de tijd. Omdat ze Jood waren. Uh, is, dat is geruisloos gegaan en dat is een vreselijke geschiedenis. Het is een zwarte uh, bladzij uit de geschiedenis van het Concertgebouw... en het Concertgebouworkest. En wat heeft toen uh, sorry, Mengelberg Men. toen gedaan? Die zei, ja, het is vervelend. Die heeft gedaan wat hij kon, maar uiteindelijk was hij heel trots dat hij drie Joodse muzici voorlopig even kon redden... omdat hij er niet zo joodse uitzagen. Uiteindelijk heeft hij opgetreden in allerlei orkesten in bezet Europa. Want hij, wil hij zei, Mengelberg zei... Het kunst kunst. Is het, ja. kunstenaars moeten zich niet met politiek bezighouden. Nou, ja, dat is precies. de crux van het hele ja. gedicht. Kunstenaars moeten boven alles staan. Moet, kunst moet alle rassen beschijnen. Maar wat is het gevolg van het... Die instelling, als je je niet met politiek inlaat... en als je zegt kunstenaars moeten alleen maar verbroederen... nooit een politieke uitspraak doen... het gevolg daarvan is dat je eindigt als een heel politiek controversieel figuur. Want hij is na de oorlog beschouwd als iemand die met de nazi's gehuld heeft. Dus de uiterste consequentie van je volledig afzijdig houden... en zeggen kunst moet volledig loszweven in het oneindige... is dat je een heel politieke keuze maakt. Doe je en dat je nooit is toch ook raar, want je bent alleen maar toeschouwer dan. Ja. En een en... beetje onnozel en naïef... Ik ja, Maar, toch toch maar de ik denk dat hij dat wacht. misschien wel meende toen. Ja, en wat ik probeer te benadrukken in dat gedicht... is hoe, hoe lastig en hoe complex het is. Ik vind het makkelijk voor mezelf om achteraf een held te zijn... en te zeggen, dat zou ik nooit gedaan hebben. Maar die muzici in het orkest... het was ontzettend moeilijk om je gezin te onderhouden in de oorlog. Nou, Want misschien was de keuze wel dat het hele orkest opgegeven werd. Of nou, niet? Als, jij, als jij zei, daar doe ik niet aan mee, ik ben tegen deze verwijdering... dan werd er voor jou kwam niemand anders in het orkest en dan had je dus gewoon geen baan meer. Je moet weten dat een orkestmuzikus, in het Concertgebouworkest... in de oorlog, dat was een van de beste vaste banen. Toen die muzici eenmaal verwijderd waren... en dat is hoe ook een bezetting werkt, hoe je bezetting van je geest kan werken... toen die muzici verwijderd waren op bevel van het Rijkscommissariaat... Toen kregen de muzici uit het orkest, die overgebleven waren... een enorme loonsverhoging. De NSB propageerde Nederlandse muziek, mm. vaderlandse muziek. Die kregen al, alle componisten in Nederland kregen een, allemaal staatsprijzen. Dus het werd, mm. ironisch genoeg, was de NSB een enorme promotor... van, van de muziek, de maar wel vaderlandse ja. muziek. Dus wat is de keuze als je muzikus bent? Moet je een held gaan zijn en, je, en ervoor zorgen dat je geen inkomen meer hebt? Ik wil alleen maar zeggen, zeg het, maar. het is complex. Precies. Ja. Ja. Goed, nog even, want er zijn eigenlijk een heleboel zaken waar we met je over kunnen hebben. Je hebt die perronprijs gekregen, hè? Voor uh, je ja, bijdrage ja, aan de Ben je verbaasd? Je zegt ja, het gewoon, ja. Ik het ben ja. ontzettend... Ja, nou, nou, nu weet ik het wel, hoor. Dus, oh, oké. Okay. <laughs> Zullen we het nog een keer doen? Dat <laughs> verbaasd doen? Ja, zeg het nog een keer. Nee, dus die wordt donderdag uh, Maar goed, bijdrage en... aan de multiculturele samenleving, dat is toch... Herken je daar dan niet in? wel. Natuurlijk wel. Ja, nee, ik ik wist niet, ik merk dat het uh, in alle kranten verschijnt. En dat wist, had ik niet zo bij stilgestaan. Maar de, ik vind het ook... Dat het zo'n belangrijke prijs was, toch? Dat... Ja, mm. eigenlijk wel. Dat, dat, ik bedoel, ik heb Eddie Duperon heel graag. Ja. Dus ik was daarom heel erg vereerd. Um, Kijk, er is natuurlijk iets voor je bijdrage... aan de multiculturele samenleving en voor de, het Opheffen van misverstanden tussen bevolkingsgroepen en het bijbrengen van bevolkingsgroepen. Dat is officieel de omschrijving van die prijs. Maar ik vind de multiculturele samenleving zo vanzelfsprekend. Ik ben half-half. Ja, ik ben half-Palestijn, half, half half-Nederland. Nederlands. Ik voel mij Nederlander. Ik moet in het woordenboek uitvinden, letterlijk, dat ik officieel allochtoon ben. Ik weet dat nog maar een paar jaar, letterlijk. Ik, ik ben altijd. Ik heb mij nooit multicultureel gevoeld. En, um, dus, maar ik ben ontzettend blij met die prijs. Maar het hele gedachte. Ja. dat woord multicultureel is zo beladen geraakt. Ook door onze politieke ja. discussies. Alsof je kunt uh, zeggen, ja, er, er is geen multiculturele samenleving. Ja, die is er nu eenmaal. Nee, maar dat oh, gehoord, dan want voor, je, de voor de joden. Nee, Inge, dit, we hebben geen oh. tijd meer. Dan kan je dus weer, nu kan je weer aan je speech gaan schrijven als je die pri <laughs> prijs niet ontvangt. Even, hey, nog, even wel, Ramzi zeggen, Ramzi er is een bevrijdingsavond vanavond oh, op Radio ja. 1 van 7 tot 10. Kwart over zeven is dus Ramzi Nasser uh, Op Radio 1 dus. Oké, okay, dankjewel uh, Ramzi Nasser voor je komst naar de studio. Heel en graag, ik hoop ja. dat je een mooie avond hebt. Zometeen dan is er nog kamerbreed. We zitten erin Lodewijk Asje van de PvdA-wethouder. europarlementariër parlementariër Barry Madlener En VVD Tweede Kamerlid Janine Hennis Plasgaard. En ze gaan het hebben over de erfenis van Pim Fortuyn. Morgen is het precies tien jaar geleden dat hij is vermoord. Tot volgende week. Samen thuis, samen dros.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 Tien jaar bestaat die toezichtscommissie. Hoe goed doet ze haar werk? Argos, straks, van kwart over twaalf tot één. Radio 1, het nieuws van alle kanten.